Michelle Veldkamp met het NOS Journaal. In Deventer is de spelersbus van Go Ahead Eagles warm onthaald. Er werd gezongen, gesprongen en gedanst. De bus kwam uit Rotterdam. Daar won de club van Excelsior met 1-0. En door die winst en doordat de graafschap punten liet liggen in Doetinchem... promoveert Go Ahead Eagles nu naar de eredivisie. In het centrum van Deventer barstte een volksfeest los. Daarna verplaatste het feest zich naar een hotel in de buurt waar de spelersbus aankwam. Hoewel de coronaregels niet werden nageleefd... vindt een woordvoerder van de gemeente dat de avond goed is verlopen. Opnieuw zijn er felle confrontaties in Israël en Palestijnse gebieden. Een ernstig incident deed zich voor in een buitenwijk van Tel Aviv. Daar werd een Palestijnse chauffeur uit zijn auto gesleurd... en zwaar mishandeld door een groep jongeren. Volgens het internationale persbureau AP ging het om Joodse nationalisten. De gewonde chauffeur is naar het ziekenhuis gebracht. Ook zijn er over en weer raketten afgevuurd... Volgens de minister van Volksgezondheid van Gaza zijn bij Israëlische luchtaanvallen afgelopen dagen zeker 65 mensen gedood, onder wie 16 kinderen. In Israël zijn zeven mensen omgekomen. Als de versoepelingen doorgaan, geldt er vanaf 19 mei geen negatief reisadvies meer voor Bonaire. Dat melden het ANP en de Telegraaf op basis van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Welke andere landen weer een versoepeld reisadvies krijgen, wordt in de nacht van vrijdag op zaterdag bekendgemaakt. In een grote lood op een vuilstort in Leeuwarden woedt een grote brand. De brandweer is met veel eenheden uitgerukt en zet onder meer twee hoogwerkers in om het vuur te bestrijden. In het pand staat volgens de brandweer een grote hoeveelheid papier in brand. Omdat er veel rook vrijkomt is er een NL-alert verstuurd. Inwoners die last hebben van de rook worden opgeroepen ramen en deuren te sluiten en de ventilatie uit te schakelen. De oorzaak van de brand is nog onbekend.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 6.9 ZFN, Zfn.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 dan die dikker uit de jury was En bijna nog steeds blijven Bye.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 on the wall I hear the song